De goesting is er, is er al langer. Um, maar toen dat we begonnen met, een, um, met ons plaat uit te brengen en we zeiden we gaan terug op tournee, dan vroeg bijna iedereen spontaan ah, Sportpaleis terug. Omdat zo, Clouseau en Live, dat wordt dan blijkbaar geassocieerd met Sportpaleis. Terwijl we toch al jarenlang gewoon tournees er in Vlaanderen spelen. Maar goed, dat heeft dan toch ook bij ons dan getriggerd van, goh ja, zullen we dan toch terug Sportpaleis doen? Dat was eigenlijk eerst geen... Dat was niet echt aan de orde. Het was ook niet uitgesloten, maar we, we hadden het daar gewoon niet over. Dus eigenlijk de, door die vraag zo veelvuldig te krijgen, dat we toch uiteindelijk erover beginnen nadenken zijn. Om dan te concluderen van ja, dat was eigenlijk elke keer fantastisch om te doen. Uh, dus laat ons dat van God nog eens terug doen. Als het kan, waarom niet? Niet met de bedoeling van het nu terug elk jaar te doen. En elke, elke, weer jaarlijks een reeks te doen. Ik denk dat dat met zekerheid niet zal gebeuren. We zullen dat doen wanneer we er aanleiding voor vinden en goesting voor hebben. Maar dus dit jaar, ja, zeer veel goesting. Dus ik begrijp ik jou goed dat het niet zeker is dat jullie in 2015 terug in het blijven staan? Dat begrijp je heel goed, ja. Ik denk zelfs eerder dat we er niet zullen staan dan dat, dan dat we er wel zullen staan. Excuseer, maar ik moet mij corrigeren. 2 januari 2015 staan we er zeker. <lacht> in ja, naaren hoogstwaarschijnlijk niet. Toch die keuze om, om met PSZ in zee te gaan, met Jan van Nesbroek opnieuw. Je zou dan kunnen zeggen van oké, okay, we gaan van een blad papier een uh, nieuw wit blad papier beginnen en met een andere producenten uh, praten of van een andere zaal, uh, Paleis 12 is hier onder andere gezegd in, uh, tijdens de persconferentie, dat hebben jullie toch niet gedaan? Ja, nee, om te beginnen zijn wij loyale gasten. We hebben, ik denk in ons onze carrière twee verschillende bands gehad het is niet zo dat we elke tour andere muzikanten meenemen, dat is ons bandje, die maken in ons hoofd evenveel deel uit van Cluzo Live als, als, als wij zelf. Ik denk dan waarom? We hebben heel vreeks met heel veel plezier hier een heel goede samenwerking en heel goede resultaten, dat hebben we aan PSE gedaan daarboven is Paleis 12, daar kan misschien ook heel veel volk binnen, maar dat is dan niet het Sportpaleis weet het Sportpaleis heeft toch dat aura van Concerttempel en de grootste zaal van België en de belangrijkste zaal en dat voelt toch helemaal anders om, om een persco te doen. Zeggen, mannen, we gaan terug naar Sportpaleis. Dan om te zeggen, we gaan straks naar Paleis 12. We hadden eigenlijk geen enkele reden. Om, we hebben er zelfs nooit aan gedacht. Om het, om, Jan zei dat net nu wel tijdens de persconferentie. Maar wij hebben er gewoon nooit aan gedacht om het op een andere manier te doen. Wat dat uh, Chris net zei, we hebben twee bands gehad. Als we dan over die eerste band uh, terugdenken. Uh, uh, met Jen Bergmans, met uh, Bob Savenberg. Als is 25 jaar geleden dat jullie uh, debuutalbum uh, is uitgekomen. Hoezo? Is daar geen goesting om, de, om die eerste band terug, eens een keer, al is het maar voor de lol, terug te spelen? Nee, uh, ook niet voor de lol. Ik zou ze wel willen terugzien, voor de lol. Maar om te spelen, nee. Ik denk dat, dat uh, ons niveau nu met deze band is zo ontiegelijk veel keer hoger is. Wat geweest is, moeten laten zijn. En ik denk daar met veel liefde en nostalgie aan terug... Maar om, om dan nu proberen terug tot leven te wekken of zo, uh, ik voel me daar niet toe geroepen. Chris, waarom moeten mensen naar deze show komen? Uh, want ja, bon, uh, ze kunnen natuurlijk een, een Binders in dat Don dat gevoel hebben. Uh, wat, wat, wat gaat deze clue zo Centraal anders maken dan, dan andere shows? Ik denk dat de mensen nooit weten wat ze kunnen verwachten als ze nou zo'n avond komen terwijl ze uiteindelijk heel goed weten wat ze mogen verwachten. Namelijk een soort avondvullende programma met ongelooflijk veel sfeer, met ongelooflijk veel songs. De een al is in een ander kleedje, de ander al is in een originele uh, arrangement. Een paar speciale kast, links en rechts, misschien een gast misschien. Dus wat dat betreft is er, een, is, is er eigenlijk geen wil vernieuwing. We zijn ineens een andere band. Dus We zijn Clouseau, we spelen Clouseau liedjes. Maar de, de, de sfeer en de, de de ambiance en de, de elektriciteit die er hangt op zo'n avond in de zaal is volgens mij, voor ons in alle gevallen, een fantastische reden om daar te gaan staan. En ik denk voor iedereen die een ticket koopt ook, want de meeste mensen zullen wel al eens geweest zijn en komen nog eens terug. We doen uiteraard ons best om er elke keer een volledig andere show van te maken. Ik, ik denk dat we die elf edities echt elf heel verschillende concerten hebben gegeven. Terwijl je, je podium daar maar op twee plaatsen kunt zetten in een sportpaleis, ofwel aan de kant, zoals traditioneel, ofwel in het midden. Het is zo dat je in het midden hebt geen decor hebt, je, je hebt geen backdrop, je hebt alleen maar publiek als decor en we hebben nu dus iets gevonden om dat toch enigszins uh, er helemaal anders te doen uitzien, een heel spectaculaire uh, alle, opzet wat ons betreft, of de simulaties die we daarvan op computer gezien hebben waren zeer spectaculair, we gaan dus het ganze middenplein, de partijen van Sportpaleis gaan een soort uh, lichtbed overhangen van uh, 544 lichtbollen van een halve, een halve meter diameter die elk apart aan een, aan een motortje hangen dus die we elk apart kunnen naar omhoog en naar omlaag laten, wat een soort ja, dat, dat stelt ons in staat om silhouetten en shapes en een totaal andere sfeer of stukjes naar beneden, stukjes naar boven dat gaat eigenlijk gans het concert lang mee evolueren dus eigenlijk is ons licht omdat we in het midden staan, wordt nu ook ons decor en ik denk dat dat, dat is iets dat in België nog nooit gezien is ik denk ook niet dat die dingen waarvan wij de voorbeelden gezien hebben dat die ooit al in, in die uh, kwantiteit zijn gebruikt. Um, ik denk dat ze op dit moment nog naar genoeg uh, motortjes aan het, zijn, aan het zoeken zijn om in het sportpaleis van Sportpaleistangen. Dus uh, we, we, dat gaat heel opwindend zijn om de mogelijkheden daarvan te verkennen en, en te zien wat we bij welke song hoe gaan gebruiken en zo. Dus uiteraard is de productie een goede reden om ook eens te komen kijken. Maar ik denk eerlijk gezegd, als je naar die Elfreekse kijkt die we gedaan hebben, de mensen vinden die, dat productioneel altijd wel leuk. Of is een brug, of is een keer vliegen, of zo'n stunten dan wel eens deden. Ik denk dat dat altijd wel geapprecieerd werd, Maar ik, denk, ik geloof nooit dat dat de reden is waarom de mensen kwamen kijken. De mensen kwamen volgens mij altijd kijken voor... ...voor het Clouseau-gevoel te delen met andere mensen... ...voor, een, voor een, een fijne avond te hebben... ...voor die liedjes te horen passeren... ...om, om, om de koen te zien, zwaaien... ...en, en, en, en ja... Ik, ...ik denk dat die gewoon voor de sfeer... ...dat ze echt voor de sfeer er naartoe komen... ...en die sfeer, die gaat er dubbel en dik zijn... ...onder meer omdat we terug in het midden staan... ...het Sportpaleis dus kleiner wordt voor de toeschouwers... ...je kunt niet, nooit meer dan... ...weet ik veel, 45 meter van de scène zitten... Terwijl als je op de kant uh, staat, dan kan je echt 100 of 110 meter van het podium zitten. Dan kunnen nog juist van de schermen kijken. Dan zit je eigenlijk de avond tv te kijken. En dat gaat nu zeker niet waar zijn. Dus um, ja, kijk, niemand is verplicht om te komen. Hè? Bert, iedereen, iedereen mag thuis blijven ook wat mij betreft. Maar die komen, die gaan zich vrij hard amuseren. Mag je dan verwachten, Koen, dat, uh, dat dit een, een show gaat worden... die daar uh, dicht in de sfeer van Cluzo in het midden gaat zitten? Dus eigenlijk een clubsfeertje, u amuseren. Koen Wouters die all the way gaat als entertainer of die daar richting Klusoo in Tubbel gaat, met, met finesses, met, met, met een strijkerskwartet en zo? Maar het muzikaal zal het wel weer een trip worden, maar het zal eerder in het midden zijn dan in Tubbel. In Tubbel waren er twee bands, dan is het echt nadrukkelijk de bedoeling om daar muzikaal heel erg in te variëren. Um, dus hier zal meer neigen eigenaar in het midden, want het zal echt een clubsfeerke worden. Dat, is ook, dat gaat Met die productie, dat licht, gaat dat ook heel erg benadrukt worden. Ik denk dat dat het de, de, de, de meest fenomenaal is aan al die concertreeksen. Want je vraagt daar juist. Uh de mensen kunnen ook zoiets hebben van minder dan dat de t-shirt, maar dat, dat hadden uh, ze na de reeks vijf ook al kunnen hebben. Na reeks zes en na reeks zeven en na reeks acht. En ze zijn toch altijd blijven komen gewoon, omdat dat zo'n soort sfeer en nou, ambiance dat wilden we wel eens meemaken. Er zijn heel veel, enfin, niet veel dan lieg ik, maar er zijn regelmatig wel buitenlandse mensen ook die komen kijken. Vrienden van ons of vrienden van vrienden of mensen die wij niet speciaal kennen of omgekeerd, die ons repertoire niet kennen, niet verstaan. En die, die waren altijd unaniem over. Wow, wat is dat, jongens? Zo enthousiast uh, meegezongen en zo enthousiast meebeleefd. Um, van lachen tot weenen toe. Um, ik denk dat, dat dat in het midden en straks centraal het sterkst was van alles. Nu, als je ziet dat heel wat internationale artiesten heel wat moeite hebben om, om dat Sportpaleis uit te verkopen. Farrah Williams, Lady Gaga, Katy Perry, het is allemaal niet uitverkocht. En jullie gaan voor vier shows, dan denk ik van, bon, is dat overmoed enerzijds? Of aan de andere kant, dan moet dat toch wel iets zijn met mijn dat er een unique selling proposition is, dat jullie kunnen, wat zelfs een internationale band niet kan. Ja, misschien wel. Enfin, ik kan daar niet goed in marketing termen over nadenken, maar um, om te beginnen denk ik dat de ticketprijs bij ons zeer laag is. Je kan voor 20 euro naar een soort show komen kijken die misschien veel groter is dan een paar van die internationale shows omdat die wel de dag daarna in Parijs moeten kunnen spelen. we hebben tijd om te bouwen en om het te laten hangen en zo. Dus ik denk dat dat al scheelt. Hè. Ik, ik weet niet hoeveel Pharrell kosten, maar ik heb andere concerten in Sportpaleis waar je gemakkelijk 70, 80, 90 euro voor een ticket betaalt. Ja, dat is veel geld. Da, da, da, da, dat vind ik zelf gewoon heel veel geld. Maar om te, we zijn ook maar begonnen met twee concerten aan te kondigen. Dat was wat wij dachten ook dat we zouden kunnen doen na zoveel jaar. En na een zomertour waar we meer dan 200.000 mensen hebben bereikt. Met ook al een grote productie eigenlijk. Um, ja, uiteindelijk verkopen die twee vrij snel uit en, en voegen we er twee bij. En wij hopen alleen mochten die uitverkocht geraken. Dan spreekt het over bijna 85.000 mensen. Ja, ik, blijf dat al, ik, blijf, ik blijf het al spectaculair vinden dat we enen uit verkopen altijd uh, al die jaren. Um, wij zijn alleen maar gelukkig dat, dat er nog altijd veel volk blijkt naar Clouseau te willen komen kijken. We doen daar ook heel hard moeite voor. we zijn niet terug begonnen zonder een nieuw album uh, na die inbrek. En dat nieuw album stond op niveau, daar staan goede songs op, de reacties daarop zijn dan supergoed. Dan begint dat tourneken en dat loopt goed. Allee, er wordt niks aan toeval overgelaten, dus je moet, moet altijd de mensen wel waar bieden voor hun centen. 85.000 man, Koen, uh, dat is uh, een volle wij van Rockwerter. Ja, dat is waar, maar ja, die staan er in één keer en dat is in de open lucht. Hè. Is dat nog iets waar je van droomt om, om nog eens uitgenodigd te worden door Herman? Van, kom nog eens een keer spelen op mijn, uh, op mijn Hof? Voor Werchter Classic zal dat ooit misschien nog een keer gebeuren, maar goed, voor Rockwerter niet. Hè. Daar droom ik ook niet van. Ik denk niet speciaal dat wij uh, daarmee ons soort muziek thuis horen. Wellicht niet. Enfin, blijkbaar niet, want we zijn nog nooit gevraagd geweest. Tenzij één keer heel lang geleden. Want uh, toen vond hij dat we moesten spelen aan de prijs dat we ook in uh, Beervelden, in, in het feestpaleis in Beervelden. En uh, wij dachten al, well, verwerfter mogen we toch iets meer vragen. En daar zijn de onderhandelingen dan toen op afgesprongen. Maar dan spreek ik wel van enorm veel jaren geleden. Maar ja, ik vind Werchter super om, om te staan. Maar nee. ik droom er niet speciaal van om, uh, om op Werchter te spelen. Maar Herman zegt altijd het, uh, doet altijd het verhaal van, ja, wij zijn eclectisch als festival. Milo staat daar, nog een aantal andere bands. Milk heeft daar gestaan. Waarom zou in godsnaam Klus daar niet meer kunnen staan? Maar we hebben twee keer Werther Classic gedaan. Hè? Dus we hebben daar op die wijl twee keer gestaan. Eén keer uh, in het voorprogramma van de Rolling Stones. Allee, wat mij betreft kunnen je niet veel verder geraken dan, dan daar. En het, het genre muziek dat wij spelen, ik bedoel Milk, Herman is natuurlijk ook een commerçant. Hè? Die vraagt Milk op het moment dat dat ontploft en dat er veel volk tickets voor wil kopen. En bij ons is dat toch, we zijn al zoveel jaar bezig. Het genre van popmuziek dat wij spelen is dan niet echt allee, um, hoe moet ik het zeggen? Ik vind dat zelf zeer goed, want dan zou ik die muziek niet maken. Maar voor de jonge mensen is dat niet meteen de meest alternatieve muziek. En de, de, allee, misschien dat we nooit als dinosaurussen daar nog een keer gevraagd worden. Maar dat is zeker niet onze ambitie. Dat is, dat is een ander muziekgenre. Hein? Een zeer fan muziekgenre overigens. Maar, maar uh, wij spelen juist andere dingen dan meestal op Werchter te zien zijn. Ik denk dat Werchter klassiek voor ons een veel logischer venue zou zijn. En, en die hebben we al twee keer gedaan. Dus. 3,7 kilometer heb je is gelopen bij Clouseau in het midden als ik me niet vergis. Dat, dat is een gigantische prestatie dat je op, op zo'n avond doet. Uh, heb je ooit eens gewogen voor een concert begonnen en op het einde? Want, want volgens mij gaat er wel wat af. Hè? Uh, dat heb ik nooit gedaan. Hè. Maar uh, normaal gezien als er zo'n lange reeks is, dan vermager ik drie, vier kilo. Tegen het begin van de reeks en het einde van de reeks. Maar dat is ook normaal. Je hebt heel veel spot-uitjes warmen onder die spots. En dan wordt er veel gesprongen en gedanst en gelopen. Dus dat vraagt veel energie van een mens. En in het begin van zo'n reeks heb je tonnen energie. En op het einde van de reeks heb je uh, nog juist energie genoeg om die drie uur volle bak te gaan. Maar de rest van de nacht trekt het om die veel niet veel meer. Maar uh, wel, ik vind dat altijd plezant. Ik beschouw het ook altijd een beetje als een, een soort workout-sport. Uh, en ik doe dat graag. Dus uh, ik zal straks weer hevig uh, keer gaan, zonder twijfel. Oké, okay, dankjewel. Uh, ga maar even tekeer uh, Koen en Chris Wouters van Coulezo. Dankjewel Bert. Dankjewel Bert.